Drie uur. Christiaan Wonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is gestegen met 83, meldt het RIVM. Dat zijn er minder dan gisteren, toen werden 142 nieuwe coronadoden gemeld. Het kan ook komen doordat het weekend is, dan worden niet alle sterfgevallen meteen gemeld. Volgens de officiële cijfers zijn in Nederland nu 3684 mensen overleden aan het virus. Het werkelijke aantal ligt een stuk hoger, want lang niet iedereen wordt getest. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen nam toe met 110. Ook dat zijn er minder dan gisteren. Er zijn nu ruim 9700 mensen die met corona in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Daar waar het vorig weekend erg druk was aan de Duits-Nederlandse grens, is het dit weekend een stuk rustiger. Volgens een woordvoerder van de Marichose beseft iedereen de ernst van de situatie. Gisteren was er nog wel een lange file vanuit Duitsland bij Roermond. Maar vandaag is het overal rustig en geven de meeste automobilisten volgens de Marichose gehoor aan het advies om om te keren. Opnieuw is er vandaag in het Katshuis crisisberaad. Naast premier Rutte en een aantal ministers is ook RIVM-directeur van Dissel erbij. Net als de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid, Aalbersberg. Na afloop zal hoogstwaarschijnlijk niemand iets inhoudelijk zeggen. Dat gebeurt dinsdag. Als de wielerronde van Spanje, de Vuelta, in het najaar wordt verreden... zal de start niet in Utrecht zijn, maar in Spaans-Baskenland. Dat schrijft een Baskische krant... De start zou dan op 24 oktober zijn en Utrecht heeft laten weten dat het najaar minder goed uitkomt in verband met andere evenementen en ook het weer. De vuelta van volgend jaar start in de Spaanse stad Burgos. In 2022 zou Utrecht weer aan de beurt kunnen komen, schrijft de Baskische krant. Dat zou dan mooi samenvallen met het 900-jarig bestaan van Utrecht. Het weer, zonnig en droog, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking, middagtemperatuur van 13 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland. Ook morgen zonnig, de wind trekt iets aan en het wordt dan opnieuw 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 My pillow, that's your pillow. Desire, Where you want to be. Goedemiddag, Zandvoort. We zijn inmiddels op de helft van de 12 uur durende radio-uitzending. Het is zondag 19 april, dit is ZFM. En vandaag hebben we de hele dag de helpers van het Rode Kruis. Mijn naam is Thomas de Jonge en ik ben tot 6 uur bij je... tijdens onze 12 uur durende radiomarathon. Samen met Haarlem 105 en NH maken we een thema-uitzending rondom corona. En in Zandvoort ligt erbij de nadruk natuurlijk op het goede werk van het Rode Kruis. Je kunt de hele dag, tenminste tot 9 uur, muziek aanvragen voor dit goede doel. Bel of app ons hiervoor op nummer 023-573-0393. Of stort meteen op Giro 7244 met vermelding actie Zandvoort. Dan verder vandaag nog praat ik rond half 4 met Ben Zonneveld. Die staat dan bij de boulevard. Dan om kwart voor 4, Dimfi van Kids Avenue. Dan om kwart over vier praten we met Wouter van de Vecht van Sportservice Kennemerland. En om half vijf praten we met een vrijwilliger van het Rode Kruis, namelijk Grace van Egmond. En ondertussen houden we natuurlijk ook onze collega's van Haarlem en vijf in de gaten als hun wat te melden hebben. Dan schakelen we over naar hun en we draaien natuurlijk heel veel muziek. Ook zoals deze van Peggy Goo. And it makes you forget. En daarna hoor je blinding lights van de weekend. Meer dus, it makes you forget op deze prachtige zondagmiddag in Zandvoort. Dus met blinding Lights. Wil jij nou ook een uh, plaatje aanvragen? Dat kan natuurlijk. Stuur even een berichtje naar 023-573-0393. En um, allemaal dus voor het Rode Kruis in Zandvoort met name. Wij gaan nog even een plaatje draaien. Dit is Jane en Kam. Zometeen dus om half vier bellen we even met Ben Zonneveld. En uh, we houden ook uh, onze collega's in de gaten. onderbreek heel even dit nietje, want we schakelen even over... naar onze collega's van Harlem 105. Vrijwilligersorganisatie Juttersgeluk. En die hebben hun activiteiten moeten staken en veranderen. Want normaal lopen ze op het strand met hun vrijwilligers plastic te rapen. En nu zijn ze uh, uh, aan kantoor gebonden, zou ik maar zeggen. En een werkplaats gebonden. Annemieke, wat doen jullie nu? Uh, nou, zoals je hier kunt zien, hebben wij een... Uh... Even een tijdelijke locatie. Uh, onze jutters zitten nu eigenlijk noodgedwongen thuis. Ja. En om ze toch iets waardevols Het was mee te kunnen een, geven Julius. en te laten doen in deze tijd. Uh, hebben wij een uh, winden ja, of hoop hier voor ja, gecreëerd. Stukjes plastic hebben we een klavertje 4 op het raam gevormd. Uh, van datzelfde klavertje en, hebben we kaarten laten drukken. En is uh, de mensen die nu thuis vanaf, uh, werken hebben kaarten geschreven ja, voor ja, ja. Ik hoor dat het geluid niet helemaal goed is. Die eigenlijk ook noodgedwongen iemand kunnen ja, ja. zien en ja. spreken. Ik denk dat ze hun microfoon vergeten uit zijn te doen. Maar goed, dat geeft niet. Het was in ieder geval de bedoeling. Um, nee, nog steeds. Het was in voor de bedoeling dat de verslaggever Albert bij het Juttersgeluk in Zandvoort kom, stond... om daar verslag van te doen, maar dus zo te horen... En er staat bijvoorbeeld hier van André... Van mij krijgt u een dikke bundel zonnestralen. Zo te horen zitten er nog andere mensen doorheen te praten. Maar niet uit, wij gaan weer verder met de muziek. Hier is Calvin Harris en Slide. Hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need sure. your information, take vacation to Malaysia yeah. You my baby, the Papa Fancy flashing crazy She flash. swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato Walking hey. my mansion, 20,000 patents, Picasso hey. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho Woo. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo hey. She having it, with the color working on the bachelor gotcha. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us Woo. Average, I'ma make a million on the average yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of it. Try on all your nice like this. Right. Put some smile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 Regarde moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Houter papa papa papa papa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 J'ai mes doigts Papa is? kom maar! Ja, we probeerden net contact te leggen met een, uh, een reporter van Haarlem 105. Die stond namelijk bij Jutters, Geluk, bij de passage. Maar dat ging niet helemaal goed. Wat wij zometeen gaan doen, over uh, nou ja, kleine drie minuten, gaan wij even bellen met uh, onze Ben Zonneveld. Die staat namelijk uh, bij de boulevard. En die gaat ons een kleine update en stand van zaken geven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 I read these dodges for ya, And you know I never drop. Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, yeah, yeah. but everything gon' be alright. Don't raise a glass and say, yeah, Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.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 Five Memories, hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Thomas Jong. Ik ben hier nog uh, tot zes uur bij u. En als het goed is, heb ik vanaf de boulevard van Zandvoort uh, Ben Zonneveld aan de telefoon. Ben, goedemiddag. Ja, goedemiddag Thomas. Goedemiddag. Hoe zit Zitten daar in die, uh, in die eenzame studio? Ja, precies. Stil, alleen, eenzaam. <laughs> maar ik vermaak me wel met mijn muziek hoor. Ja, nou ik, uh, ik ook. Ik uh, sta hier op de boulevard en uh, ik ben net even een rondje gelopen. Het is hartstikke lekker rustig in het dorp. En net zo rustig is het hier op de boulevard. Er zitten wat mensen gezellig een drankje te doen uh, bij de bankjes. Beneden op het strand zijn wat groepjes neergestreken die uh, van het zonnetje genieten. Er staat hier wel een windje, moet ik zeggen. En als ik maar omdraai, dan kijk ik zo eens naar uh, de flette Schuitengat. En dan zag ik net uh, onze voorzitter ook nog even zwaaien naar beneden toe. Die zit nu lekker op het bonnetje. Het uh, is dus al met al een rustige middag. Ik zie wat mensen die hier met kennis staan te praten. Keurig anderhalve meter uit elkaar. Dus wat dat betreft uh, is het goed, Thomas. Ja? Ja, en, ik en... denk dat het... Uh, de hele week blijft het mooi weer, dus ik uh, hoop dat mensen daarvan kunnen genieten. Ja. Het is natuurlijk ontzettend uh, jammer als ik naar beneden kijk dat uh, de strandtenten dicht moeten zijn. Ja, en dat zie je dus ook. Uh, hier beneden zitten twee, uh, twee mensen in de strandtent, en dat zijn de eigenaar. Ja, die zitten maar een beetje te zitten. Ja, precies. En er is verder ook niet iets. Ja, want volgens mij, vandaag komen we ook naar buiten over die uh, honden. Je ziet, je ziet ook geen honden verder lopen of zo? Of? Nou ja, die, die honden, dat, uh, dat speelt natuurlijk al gewoon uh, als, als, het, uh, als het 15 april besluit. Dat je honden tussen uh, uh, 9 uur s morgens en uh, 7 uur s avonds niet op het strand mag hebben. Nou, ik, toevallig zie ik, er als ik nou helemaal naar recht kijk, nul En als ik naar uh, de zuid kijk, uh, ook niet. Dus er is inderdaad geen hond. Dus daar strand. wordt wel goed aan gehouden? Dat is de verkeerde uitdrukking, want we zijn best wel mee Maar een echte hond is er niet. En men houdt zich daar dus aan. Waarschijnlijk wordt er ook op gehandhaafd deze periode. Maar het is rustig. Nou, fijn om Ik te horen. dat mensen gewoon lekker thuisgebleven zijn of uh, dingen zijn doen in hun, in hun eigen buurt. En dat kunnen wij zandvoerders nu ook. Uh, nog eens, nogmaals, de hele weg blijft het mooi weer. Dus je kan uh, volop gebruik maken van de bank op de boulevard en van het strand om een beetje heen en weer te wandelen. Of je gaat gewoon even lekker zitten. Ja, lekker van het zonnetje genieten, want als het goed is wordt het mooi weer dus. Ja, daarom. Het windje staat uh, een beetje oost-oost-noord. Ja, noordoost zeg maar. En dan, uh, ja, dan heb je het in de rug en dan zit je laag op het strand gaat de zon over je heen. Helemaal goed. Ben, dankjewel. Ja, nou Thomas. Voor deze korte je, update vanaf de boulevard. Je, daar we ik elkaar nog. Ja, en ik heb uh, weer uh, net zoals uh, vorige keer dat ik... Uh, <laughs> Tijdens uh, oh, de corona-uitzending tussen 10 en 12 ochtends. Nou ja, moois. Uh, nog steeds, hè? Ja, ja, ja. Speciaal voor jou, Yves Beretse dus. En zin in jou. <laughs> mooi, tot ziens. Hè. Doei, doei. doei doei. Ik zag je staan. Je keek me lachend aan. Deze avond zou wel even... Ontstaan en we konden haast niet wachten om naar huis te gaan. Ja, want heugende lachen zei mij dat alles mag Ja, we wisten.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 Tua En Be The One. Zo meteen over een kleine vijf minuten gaan we melden met Dimfie, die is van de Kids Avenue. Eerst gaan we nog even luisteren naar de clocks van Coldplay. Kooplees dus met kloks. Ja, en als dat goed is, heb ik Dimfi aan de telefoon. Dimfi, goedemiddag. Hoi, Thomas. goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Vertel, jij bent Dimfi. In de Kerkstraat in Zandvoort. Ja. Dit is nieuw. Is onze kinderkledingwinkel. Even kijken ik moet je even iets harder zetten. Zo. Um, ja, dat is uh, fijn dat je even in de uitzending wil komen. Heel graag. En ja, ik, uh, alles om een beetje elkaar te steunen. Ja, precies. Wat, wat betekent deze crisis nou precies voor jou? En hoe ga je daar nu mee om met je bedrijf? Want ik begrijp dat het uh, best lastig kan zijn af en toe. Ja, het is zeker lastig. Het is, uh, ja, je schrik je natuurlijk in eerste instantie... Uh, allemaal een hoedje vooral om je gezondheid. En dan gaat een alarmbel rinkelen van hoe gaan we dat in hemelsnaam doen. Met alle winkels en de horeca, et cetera. Want hè, advies thuisblijven. Ja, dat gaat natuurlijk zijn ja, weer geven op ons. Hè? En ja. dat heeft het ook gedaan, helaas. Ja. Ja. En uh, ja, we proberen alles uit de kast te trekken om, uh, om de klanten naar onze winkels te trekken. En wat doe je daaraan dan om, om zoveel mogelijk klanten te trekken? Uh, social media is natuurlijk heel belangrijk op dit moment: Facebook, ja. uh, Instagram. Ja, en, uh, leuke dingen posten, uh, acties doen. Uh, wij gaan bijvoorbeeld een online modeshow organiseren met onze klantjes. Die okay. van de gekochte artikelen een foto kunnen maken en dan insturen. Weet je, allemaal leuke initiatieven. En, maar zie je dan vooral dat, dat vaste klanten komen, zeg maar? Of zijn het ook echt wel nog mensen van buitenaf? Aangezien natuurlijk, uh, nou ja, zoals uh, waarschijnlijk uh, dat je het zelf al weet... dat uh, verkeersregelaars overal uh, mensen tegenstand te houden. Ja, dat merken wij ook enorm helaas. Uh, het, is, uh, ja, het is logisch, het moet. Hè? Maar uh, ja, ongeveer 99% is nu vaste klant. Dus we missen enorm onze toeristen en onze dagjesmensen. Ja, en gelukkig hè, dat we onze vaste klanten nog hebben. Ja precies, want anders zou het helemaal een uh, dingetje worden denk ik. Ja, absoluut. Je ziet een omzetkeldering, uh, ja, dat is gewoon heel erg eng. Um, daarentegen worden je vaste klanten ja, ongelooflijk loyaal. Hele lieve, lieve goede reacties. Dus dat is ook wel weer heel gaaf om mee te maken. Ja. En, en je zei het net over die bepaalde acties wat je deed... Ja? Doe je dat dan ook samen met andere ondernemers van Zandvoort? Of, of helemaal op, op zichzelf, zeg maar? Uh, nou, in eerste instantie deed ik dat op, op, op, hè, uh, alleen. Maar je ziet zoveel leuke initiatieven nu door dit opkomen. Dus bijvoorbeeld dat Scharrie vind ik zelf heel leuk. Vind je dat wel? Sorry, nog een keer? Scharri? Dat is een um, initiatief van uh, Rutger Groot. Nee. Die heeft, uh, ja, ja, die heeft een, een, een, uh, een app ontwikkeld en daar kan ieder restaurant zijn afhaalmenu op gooien. Okay. En Ja, er zit nu ook een tabje bij uh, dat de winkels er ook uh, zichzelf op kunnen promoten. Dus dat is hartstikke leuk. Oké. Okay. En nog een keer, hoe heet die app? Scharri. Scharri. Ja. Oké, okay, aparte of, naam. Dus, uh, <laughs> ja, nou ja, uh, we zijn natuurlijk allemaal scharrikoppen hier, hè? Ja, dat is waar. Ja, dus hij, hij is dan ook ontwikkeld, zeker door een Zandvoorts uh, iemand? Of? Zeker, zeker, ja. Oké. Okay. Ja, Rutger Groot heeft, uh, heeft hem ontwikkeld. Oké, okay, nou goed om te horen dat dat in ieder ja. geval uh, verder gaat, zeg maar. Dat je dan nog uh, ja, andere dingen, ja. socia social media kan gebruiken om uh, toch nog aandacht te trekken. Klopt, ja, we zijn natuurlijk ook in gesprek met de burgemeester. Hè? Dat, is, uh, uh, dat, is, dat is natuurlijk ook een initiatief dat je met z'n allen moet doen... Uh, we zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken of we een virtuele plattegrond kunnen ontwikkelen, zodat uh, de, de mensen um, via social media door onze winkels kunnen lopen, om te zien ja, wat heeft geantwoord eigenlijk te bieden. Ja, precies en een beetje en... het idee als wat ze bij het uh, museum hadden gedaan. Dat heb ik eerlijk gezegd nog niet gezien, maar daar ga ik straks okay. even naar kijken. Dat vind ik wel <laughs> interessant. Ja. ja, die hadden ook een. Via, volgens mij was dat via YouTube. Hadden ze een uh, virtuele rondleiding van ongeveer een half uurtje gedaan. En dan kon je, kwam je overal langs. Dat is best leuk om ja, uh, naar nou, te kijken. Ja, Ja, heel leuk. En dan heb ik uh, nou ja, nog één vraagje eigenlijk. Ja? Hoe zie jij de toekomst voor je? Zeg maar, hoe, hoe zie je het positief, positief voortzetten? Of, of Denk je van, nou, dit gaat nog wel een staartje krijgen, het corona? Uh, ja, ik denk dat het wel een staartje gaat krijgen... maar ik ben wel altijd positief. Ik denk dat dit ook uh, goede dingen met zich mee gaat brengen. Uh, zoals, ja, weet je, we zijn bijvoorbeeld in de modewereld... al heel lang bezig om de leveringen uh, gelijk te krijgen aan de seizoenen. Ik denk dat het een mooie ontwikkeling is... dat de leveranciers nu mee gaan denken. Dus het heeft behalve dat het ja, natuurlijk vreselijk rot is... Uh, heeft het voor, de econo uh, voor onze economie... Uh, ...in de modewereld wel degelijk voordelen... ...dat het, ja, dat het allemaal wat, uh, wat beter gaat lopen. ja, ja het, het, de tijd zal het uitwijzen. Ik ben heel benieuwd hoe... Uh, ik denk, zolang je maar kan blijven praten met je huurbazen... Uh, met, met, ...met je leveranciers... Hè, ...dat je daar samen wel uitkomt. Dat moet goed komen. Ja, ja het moet zeker goed komen. Ik, ja. ik heb er het volste vertrouwen in. Nou, dat is fijn om te horen... Heel erg bedankt dat je heel even tijd kon maken voor ons op de radio. Heel graag gedaan. Ik wens mijn collega-ondernemers in welke branche ook heel veel sterkte. En ik hoop dat iedereen gezond blijft. En, dat, uh, en onze vaste klanten. Super bedankt. Van alle winkels denk ik dat we heel dankbaar mogen zijn. Davy, ben je er nog? Ja, ik ben ja, er ja. nog. Oké, jij vuur even weg. Um, nee, maar super. Dank je wel voor, voor je tijd. Jij heel erg bedankt. En uh, nou ja, veel succes nog in de toekomst. Dankjewel. je wel. Doeg. Doei. Ja, wij gaan weer verder met de muziek. Zoals deze van uh, Burak Jetter en Tuesday. Wil jij nou ook. Uh, nou ja, we helpen elkaar natuurlijk. Zo helpen we ook het Rode Kruis. Daarvoor is deze 12-uur-durende uitzending. Dat kan uh, meteen geld storten op Giro 7244. Oh, my God, my Ja, hoort let's get loud. Ik ben zo meteen terug met het, uh, ja, voor mij tweede uur. En daarin hebben we onder andere Wouter van de Vecht van Sportservice Kennermeland en Kees van Egmond, een vrijwilliger van het Rode Kruis.